De Wouter-Jong met het NOS-journaal. Onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan maandag verder. Na afloop van de gesprekken van vandaag... wilde PVV-leider Wilders alleen kwijt dat er maandag verder wordt gesproken. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zijn tevreden over de voortgang. Het lastigste punt bij de onderhandelingen zijn de financiën, zei Van Zwol. Vooral VVD en NSC willen het begrotingstekort niet te hoog laten oplopen. PVV en BBB hebben daar minder moeite mee. Gisteren zeiden de informateurs al dat het regeerakkoord ongeveer 36 pagina's gaat tellen... zonder wat ze noemen vaagheid en one-liners. Eerder vandaag zei Geert Wilders dat hij een premierskandidaat heeft benaderd. en noemde geen naam en ook de andere partijleiders wilden daar niets over zeggen. Avro Trost tegen protest aan bij de organisatie van het Songfestival EBU... vanwege de gang van zaken rond de disqualificatie van Joost Klein... Dat heeft directeur Zimmerman gezegd bij vandaag. De omroep noemt de disqualificatie buiten proportie. Klein maakte kort na zijn optreden in de halve finale... een dreigende beweging naar een camera... omdat hij tegen de afspraken in werd gefilmd, zegt de omroep. Tros benadrukt dat er uitgebreid is overlegd... maar dat de EBU bleef bij de disqualificatie. En de finale van het Songfestival is zojuist begonnen. In Amsterdam is opnieuw gedemonstreerd voor de Palestijnen. Officieel ging het om de herdenking van wat de Palestijnen de Nakba noemen. De catastrofe toen in 1948 de staat Israël werd gesticht. En zo'n 700.000 Palestijnen op de vlucht sloegen of verder verdreven. De deelnemers liepen onder meer langs de woning van burgemeester Halsema. En hij is daar aftreden vanwege het politiegeweld deze week tegen pro-Palestijnse betogers. De betoging verliep rustig op één incident na waarbij een kleine groep mensen demonstranten aanviel. De politie heeft zeven mensen aangehouden. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen weer vrij zonnig en droog met een matige zuidoostelijke wind wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Are controlling transmissions. We are controlling the rhythm. The, the, the rhythm of your night. This is the Nightwalk Stage with Mario Zanfort. 2100 till midnight. On ZFM. FM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Zanfort and DJ Malso on ZFM's Nightwalk Stage. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middag... van 9 tot middernacht moet ik zeggen. Het eerste uurtje het beste van Dance R&B en een beetje pop, door het laatste shownieuws. De party -update natuurlijk de 10 bovenbeste platen van het Dalsuur. Straks in het tweede uurtje DJ Mousel met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje biegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Straks een beetje shownieuws... En trouwens, als opening horen we DJ Fudge met Escapade. Onderweg zometeen nieuwe muziek van Riverstar. Maar eerst hoor je DJ Mesh met de, de Holy Ghost het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond! I died on your number one. C, C, C, C, FM, FM, FM, FM, FM.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 Jerome Robbins met Keep, uh, keep Forgetting. En daarvoor Riverstar met uh, Love You Till Tomorrow. Zie heeft hem zand voor de Nightwalk. Het even tijd voor een beetje shownieuws? Travis Scott doet tijdens zijn wereldtour Arnhem aan dit jaar. De Amerikaanse rapper staat op vrijdag 28 juni in uh, de Gelderdam. Na het uitverkochte Noord-Amerikaanse deel van de tour... start Scott het volgende deel van de reeks in Nederland. De tour brengt hem daarna tot uh, met uh, 27 juli. Langs het uh, Verenigd Koninkrijk, Polen, Zwitserland... Frankrijk, België, Italië, Tsjechië en uh, ook Duitsland komt nog voorbij. En voor elk verkochte kaartje gaat er 1 euro naar de Cactus Jack Foundation. Dat is uh, een, een, een liefdadigheidsinstelling die de jeugd in de Amerikaanse stad Houston helpt met onder meer uh, speelgoedacties en beursprogramma's uh, voor studenten. En tickets voor een concert in de Gelderdom die uh, zijn vrijdag uh, om 10 uur in de verkoop gegaan, zo maakte Mojo uh, gisteren bekend. Dinsdag maakten ze dat trouwens bekend, hè, want anders was je te laat. Maar de kaart is zij te koop, dus je moet even kijken of ze nog uh, te krijgen zijn. Dus Travis Scott op uh, vrijdag 28 juni in het Gelderd Dome. En uh, politieke statements zijn uit en boze op het Eurovisie podium. Maar uh, Erik Zeed wist er toch heet doorheen te krijgen. En de eerste deelnemers op het laatste moment verzocht uitingen uit hun ex te verwijderen. Erik hier samen met Chanel en Aline Voraida in de, uh, de eerste finale opende, was de uiting duidelijk, uh, duidelijker dan bij Ierland. De Zweedse zanger die in 2011 derde werd met popular droeg om zijn pols een uh, kafia, Dat is een uh, sjaal uh, die in uh, Arabische landen vaak als hoofddeksel wordt gebruikt. Saat waar uh, Wies vader van Palestijnse afkomst sprak zich op persoonse media al meerdere keren uit. Tegen de oorlog tussen Israël en Hamas in uh, natuurlijk de Gaza-strook. Uh, en toch was de sjaal een beetje een verrassing. Dus uh, ja, het is een beetje jammer dat het allemaal op deze manier moet. Ik weet niet of je het uh, meegekregen hebt. Amsterdam. Ik uh, was er van de week bij, de allereerste, met uh, die demonstraties. Ja, uh, ik heb er een uh, een uitgesproken mening over. Maar het feit blijft, kijk, uh, je mag uh, demonstreren. Je hebt natuurlijk een, uh, ja, je mag zelf zeggen wat je wilt. Dat mag in Nederland. En uh, je mag je mening delen met de hele wereld. Maar er uh, zijn natuurlijk wel een paar huisregeltjes bij... Uh, aan verbonden en om dan uh, een teringzootje te maken en tot midden in de nacht lopen schreeuwen en blaren. Ik bedoel, je bent gast in dit land en ik snap dat het heel erg is een oorlog in, uh, in je land maar uh, ja, moeten wij als Nederlander daar nu last van hebben om dan midden in de nacht te gaan schreeuwen van, uh, hè, over uh, Free Palestina en dat soort zaken. Dus ik vind het een beetje, uh, ja, ik heb mijn mening erover en uh, van mij heel eerlijk, ik mag er niet te veel over zeggen van, uh, van het bestuur van ZFM want anders zijn ze bang dat straks onze studio aangevallen wordt. Je weet het niet, hè. Maar uh, voor mij mag de politie echt harder optreden. Want ik vind het allemaal een beetje, een beetje extreem allemaal worden. je van antwoord muziek. Mirko en Mix met Amor nu hier op de radio.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 On the Nightwalk walk mainstay, DJ Mario Zanfort. The Nightwalk main stage The home of house music and awesome vibes the effort that goes into each and every single one of these pieces of vinyl and that's what we try to bring out when we put the needle on the record, put the needle on the record, put the needle on the record and go like that. vinyl junkie baby if i ain't have the vinyl man you know what i'm saying i just go beat your grandmother up junkie baby it's an effort that goes into each and every single one of these pieces of vinyl and that's what we try to bring out when we put the needle put the needle on the record put the needle on the record and go like that ja, dat was misschien muziek van KPD met Final Junkie. De Mike Newman remix en daarvoor Groove P met All Right. En zo wordt het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. Zaterdag uh, 11 mei 2024. En zoals altijd beginnen we met een in Amsterdam. De feestje Brainwash begint om 11 uur. Het duurt tot uh, 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie uh, checken even de, uh, de website escape.nl. En de line-up natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Je kent hem waarschijnlijk beter als uh, Raywon Teunissen. Raimundo heeft daar de line-up in handen. Hij doet de programmering, ik meen ook voor de vrijdag. Als hij het nog steeds doet. Maar in ieder geval vrijdag en zaterdag doet hij de line-up. En op uh, zaterdag staat hij zelf. En vanavond heeft hij blij meegenomen. Orson Welles, Sexy Mr. S en MC Janto. Vanavond dus in de Escape wekelijksfeestje Brainwash. En als we doorlopen, dan komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback en en het is weer als van oud voor 11 tot 5 uur in de ochtend. Tegenwoordig regelmatig dat dat maar tot half vijf duurt... ...maar nu weer tot vijf uur in Club Air vanavond... ...en dat is hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekorte letters... ...thrwbck.nl of gewoon R.NL. En als je dan een beetje iets hebt met uh, hiphop en R&B, ...dan moet je zeker uh, naar de Melkweg vanavond... ...wekelijks feestje encore. Vanavond de uh, Birthday Special. Begint zoals altijd rond de klok van middernacht... ...duurt tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is de uh, Home of Hiphop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven... ancoramsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere Oti Bidel's, Prime, Lee Mills, Fallis en Joe Wynn. Vanavond dus de birthday bash bij Ancor in de Melkweg in Amsterdam. En vandaag was er een festivaletje. Ik meen morgen ook. Ja, morgen hebben ze hem ook. Vandaag was Music Own Festival. De zaterdag editie begon vanmiddag om 12 uur. En uh, duurt uh, tot vanavond 11 uur in het Meerpark. In Amsterdam, dus bij de Radioweggen. En dat is uh, Festival.nl. Daar vind je al die informatie. Duurt toch tot vanavond 11 uur. Maar uh, morgen is het ook weer. En dan begint het ook uh, zo rond de klok van 12 uur. Met onder andere Dennis Stassi, Dennis Cruz, Joe Daniel, Joseph uh, Capriati, Marco Corolla, Michel de Hey, Seth Roxler, Vintage Culture. Oh, even checken. Musiconfestival.nl. daar vind je al die informatie. En als je voor vanavond gemist hebt, morgen ben je ook gewoon welkom. Gaan we door met muziek, want daarvoor zit jij je je radio gekluisterd. Zaterdag 11 mei 2024. Hier is Reza en Tom Chapit Here for You. Here for you.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 Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van zand. Voor de muziek van Ivan Back, James Starks en Funk. You sing Alfreda Gerald met Hallelujah. En dan voor een white label met uh, Grooving You. En zo werd het even tijd van de Night Walk 10. Welke plaatsen zijn erg populair op de radio, op de clubs, op de streams... en natuurlijk op de festivals die we deze, dit jaar weer uh, regelmatig gaan meemaken. Zeker in deze zomerperiode. Als het weer een beetje stabiel blijft, dan uh, eh, hebben we gewoon een zonnetje. Dus ja, uh, deze week op tien, eyeball met all we need deep inside. 9. Morgan City en Caroline Dye met All That You Need. Op 8. Nick Morgan met Soup Part 3. Is aardig gezakt. Op 7. Fisher. En Attic met Take It Off. Is weer even een beetje aan het stijgen. Nou ja, hangt een beetje. Hè? Uh, op nummer 6. Deze week David Paganofire met Satisfied. Op 5. Honey Dion en uh, Jamie XX met Baddy on the Floor. Op 4. War met Low Rider in de To the Call Watch remix. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Deze week op 3. Kasim met Mahalia Fontaine met C. Op 2 Clooney met Sipping uh, Jack, de Morgan uh, C3 Remix. Deze week een nieuw nummer 1 in de Nightwalk 10. Deze week David Morales. Woe, San Francisco. San Francisco, niet San, maar San Francisco. En Steve Mortano met Needing You. die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk, de nummer 1 in de Nightwalk 10. Ford. Ford! Mario Zanfort live on ZFM. ZFM. Nightwalk 10. Ibo met All We Need Deep Inside. En daarvoor David Morales, Wu, Sam, uh, Francisco, uh, Steve Martano met Needing You. De nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. En tot zover ook dit uur. Wie het getreurd zometeen. DJ Mauser met zijn Global Five. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van clubs uit Italië met DJ Kavaskelli. Of zo nog, misschien als we het redden, Natasha Beddingfield. Maar eerst nog eventjes uh, Dr. Pepper. En you got the love. Ik zeg tot zometeen na de break. Vibes across the Netherlands And world. This is the Nightwalk mainstage. Only on CFM.